Ben een vrolijk koper, smid, en werk van vroeg tot laat. Want morgens zes tot s avonds nog het klokje negen slaat. Er door wat eten, ja, dat hoort er eenmaal bij. De radio dan aangezet en zingt met vrij en blij.